oliebronnen bezit bezit de macht dat wist marten toonder al toen hij in 1959 het nu volgende verhaal over de windhandel schreef er is maar één soort eigendom dat nog kostbaarder is luister vandaag vertelt chantal jansen de windhandel deel 1 het slot bobbelstein werd goed onderhouden dat moet gezegd worden Wanneer de verf een beetje bladderde of als er een barst in het houtwerk verscheen, ontbood heer Olly onmiddellijk een vakman die de euvels herstelde. Een poosje geleden had hij echter het gehele gebouw onder handen laten nemen en nu liet hij het resultaat vol trots aan zijn buurvrouw zien. Het is weer als nieuw. En het aardige is dat het toch helemaal oud is. Ach, ben je toch knap? Hoe krijg je het voor elkaar? Het is werkelijk een mirakel. En alles is ook. Keurig netjes en stevig. Ja, hè. Het is echt een slot voor een heer met voorvaderlijke vermogens. Ja. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dit prettige gesprek werd gestoord door de nadering van een vreemdeling. Het was een opzichtig gekleed iemand die onder het genot van een sigaartje de weg afkwam en achter hen bleef staan. Per Bommels glundering zakte wat af. Zoekt u iets? Ja, ik zoek iets voor de vakantie, weet je wel. Ja. Kan ik deze oude steenklomp van je kopen? Is net wat ik zoek. Een ruimte zonder dikdoenerij. Waar je in je oude spullen kan rondlopen. He? Noem je prijs, jongen. Poederbeurtkraker Is goed voor het centen. Wat, wat, wat, wat zegt u, slotbobbelsteen kopen? Ja, zeg maar wat kosten moet. We zullen het wel eens worden. Wij worden het niet eens. Dat aanbod is een belediging voor een heer van mijn stand. Voor een wat? Een heer. Dat is iemand die meer beschaving in zijn pink heeft dan u in uw hele lichaam. Beschaving in de pink? Ja. Lastig lijkt me dat. Ja. <laughs> ah, jij bedoelt bewijzen van spreken. Ja, ja. Ik heb het door. Nou, maar laat je dan zeggen, baasje, dat ik wat anders in mijn pink heb. Hè? En dan zit in al mijn vingers. Wat is dat dan? gevoel voor geld. Dat ze wat te halen is. Dan jeuken mijn vingertoppen. Ik verdien altijd of ik wil of niet. Walgelijk. Wat een vreselijk leven moet dat zijn. Voor een heer speelt geld geen rol, zoals iedereen weet. Dan is een heer zeker te stom. Dat woont maar. En dat luiert maar wat op dit braakliggend terrein. Het is een schande dat de bodem hier niet ontgonnen wordt. Oh, ik heb zojuist opdracht gegeven om hier een fraaie rozentuin aan te leggen. Nou, en dat zal prachtig worden, hoor. Ja. Olly is reuzenknap. Een rozentuin? Oh, hou me vast. Hou me vast. Nee, Sophie. bedoel wat anders. Verkoop me om nou eens een voorbeeld te noemen. Dit lapje grond, waarop we staan. Ja. Zal ik jou eens laten zien wat je ermee kunt? Heer Pommel dacht enige tijd na. Wanneer hij alleen was geweest, zou hij de onaangename bezoeker in drift hebben weggejaagd. Maar nu je erbij was, wilde hij niet de minste zijn. En daarom stemde hij tenslotte grommend toe. Goed. Laat maar eens zien. Voor een kwartje is dit stuk grond voor u. Ik maak er een tientje van. He? Je mag later niet kunnen zeggen dat poedebeurskraker je niet goed behandeld heeft. Wat nu? Niet dat u iets met dit stuk grond doen kunt, natuurlijk, maar... Ho, ho, ho. dat zal jij eens meemaken. Let op, mijn handen jeuken. En dat betekent dat er iets in zit. Wat, wat, wat moet dat? Dat doe ik brutaal. Men verkoopt een lapje grond en de ander neemt de hele hand. Ja. Of u begrijpt wat ik bedoel? Dat hek was niet in de kopen greep, Je hoor. Je krijgt ik... een nieuw hek, een stalen. Ja. Oh. Ik heb eet, ik voel het. Met deze woorden dreef hij de laatste rest van het paaltje de bodem in. En nu gebeurde er iets vreemds. Het houtwerk werd met grote kracht omhoog gespoten op een straal zwart vocht die uit de grond opwelde. Olie! Zo, zie je? Hier is geld te verdienen. Als er maar wordt aangepakt. Wow! Oh, ik voelde die petroleum al een paar dagen in mijn vingertoppen. Stop dat! Ik, ik wil die rommel niet op mijn erf nee. hebben. Doe, doe de kerk erop! Heer Bommel sprong op de zwarte vloeistof af om die tegen te houden met het paaltje. De fontein veranderde daarvan richting zodat hij geheel doordrenkt werd. Dit jammerlijke toneel wekte de lachlust op van goede beurskraker. <lacht> Nou ik kan, nou ik kan, nou ik kan wel zien dat je, dat je links in het leven staat. Heb je ooit zo'n onhandige sukkel gezien, dames? Oh, trek het je maar niet aan, Oli. Ollie, Goed, ik voel wanneer ik niet welkom ben oh, kom. Oh, kom. Ik ga even een boortoren bestellen Om de zaak hier onder controle te krijgen Tot ziens Paasje. Drecht je maar niet aan, Olly je, je staat ver boven die lelijke paadjesmaker. Kom maar mee, dan zal ik oh. jou even Maar heer Brommel keerde zich om En banken de verslagen naar Bommelstein Om zich te verschonen Het idee dat zijn buurvrouw getuige was geweest Van zijn vernedering Kon hij niet verdragen als heer zijnde Zeer betreurenswaardig. Wat schort eraan, hier Olivier. Heb je een ongeluk oh, gehad? Ik, ik, Met u welnemen. Ik ben vernederd. Ik ben in het bijzijn van een dame. <coughs> van een dame, vernederd door een olieslager. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar. Hoe overkwikkelijk. Ja. Hoe kwam dat zo wanneer ik zo vrij mag zijn? Die, die olieslager beweerde dat het een schande was dat ik mijn grond niet ontgon. Hij wou Bobbelstern kopen. Stel je voor, hij noemde mij een luie nietsnut. Uh, uh, wat? Een wat? Een luie nietsnut. En om dat te bewijzen sloeg hij ter plaatse olie uit de grond. In het bijzijn van juffrouw Doddel. Ik ben een gebroken heer Joost. Wat moet ik doen? Uh, moet bewijzen dat u dat niet bent als u uh, mij toestaat. Dat ik wat niet ben? Een, een lui, niet snut. Uh, maar ik zal nu eerst een bad voor u aanzetten, heer me. Olivier. Oh ja. En ik zal een jas gereed leggen die zojuist uit de stomerij is gekomen. Uh. <tie> De volgende morgen stond herbommel na een doorwaakte nacht reeds vroeg aan het venster. Een boertoren. Deze oliekraker heeft zich niet ontzien een helse machine voor mijn uitzicht te plaatsen. Oh, dit gaat te ver. Morgen! Dit is aanpakken, wat? Ja, werk is werk, vent. Waarom zou je s'nachts slapen als er geld verdiend kan worden? Pah, dit, dit, dit, dit gaat niet, dit gaat te ver, bedoel ik. ik. Ik zal de schoonheidscommissie waarschuwen, als je begrijpt wie ik bedoel. Ik zal. Nou, niks, Suffie. Ik heb flink aangepakt. Voor dag en dauw in de weer. Dat is mijn motto. Doe jij nog wachten, suffen? Heb ik de papieren in orde gemaakt? Hier zijn de concessies en bovendien heb ik terrein aangekocht. Hier achter jouw perceel, weet je wel? Want daar zit nog meer olie in de grond. Boortorens. Steeds meer boortorens. Waar eens de beukelaan was, staan nu die ijzeren pompen. Het is walgelijk. Mooi, is het niet? Maar je moet het je maar niet aantrekken, Olly. Die arme meneer Beurskraker heeft die dingen nodig om gelukkig te zijn. En dat is toch eigenlijk zielig, hè? Zielig? Met uw welnemen, heer Olly. Ik kom zaken doen. Als ik je niet stoor in je werk, tenminste. Hm? Dat doe je wel. Ja. Ik herinner me niet dat we een afspraak hebben... Daar is de deur. Mooi, dank je. De zaak is dat ik je grond wil kopen. Je tuintje en dit oude gebouw en de hele bubs. Er zit hier geld in de bodem. Ik voelde het direct al. Uw gevoel, meneer, laat me koud. Laat me alleen met mijn smaak. Ho, ho, ho, ho, ho. Wat? We staan me niet verkeerd. Ik betaal een dikke prijs, broer. Ja. Dit is je kans om eens in je leven ook eens een zaak te doen. En om geld draait het om maar. Wat doe je, dame? Hm? Nu is het genoeg. Ik kan niet toelaten dat in mijn bijzijn een dame beledigd wordt. Oh, doe maar niet zo dik. Ja. Dat doet me niks, hoor. Mijn praat je niet zomaar ondersteboven. Dan moet je. Dan moet je vroeger opstaan. Oh, ik ben reeds zeer vroeg ja, ja. opgestaan. De boortolens in mijn uitzicht maken mij geheel slapeloos. Ja. Het is droevig. Nou, weet je wat droevig is? Het is droevig dat er zulke lui als jij bestaan. Het is droevig dat de regering niet ingrijpt. Kier als van jouw soort, zit maar te zitten. En ze zitten de bloei van de gemeente in de weg. Nu is het genoeg. Mijn goede vader zou niet hebben toegestaan... dat ik in mijn eigen huis zo werd toegesproken. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Een vaderzoontje. Blah, wat een misselijk soort. Leef van een erfenis en kan niks, wet ik. Olly kan alles. Hij is knap, niet waar, Olly? Ja, zeker. <laughs> nou, bewijs dat dan eens. Ik wil weten dat je zelf geen cent kunt verdienen, ventje. Geen cent. U stuit mij vreselijk tegen de borst, heer Beurskraker. Uw wetenschap is mij te min om over te spreken. Want voor een heer speelt geld geen rol. Maar u hebt mij in aanwezigheid van een dame uitgedaagd. En dat kan ik niet laten passeren. Ik verklaar met grote nadruk dat ik alles kan wat u kunt en nog meer. Daar wil ik je hebben. Dat moet je dan eens bewijzen, jongen. Ik heb een voorstel. Wanneer jij binnen een maand met zulke goede zaken doet als ik met de olie, dan krijg je het hele terrein dat ik gekocht heb. Met alle boortorens erbij. Cadeau, ouwe reus. Zomaar. Voor niks. Dat is prettig. Dan is dat tenminste ook weer geregeld. Want die ijzeren dingen in mijn uitzicht zijn mij een doorn in het oog. Ik zal ze meteen laten verwijderen. <talen> een ogenblikje. Aan een goede weddenschap zitten twee kanten. Als jij binnen een maand geen zaken hebt gedaan die beter zijn dan de mijne... dan krijg ik Bommelstein en alle grond die erbij hoort. Dat is redelijk, nietwaar? Bommelstein? Binnen een maand? Als ik geen zaken heb gedaan? Ach, ach als mijn goede vader... Ik bedoel, uh, Goed, bedoel ik. Dat is dan afgesproken. Jij gaat een maand lang zaken doen zonder je vader. Oh... Succes, hoor. Nou, dat is prettig geregeld, hè, Oli? Even wat zaken doen en je bent van hem af. Ja, ja, dan ben ik van hem af. Ja, even wat zaken... Ik moet nu weer naar huis. Ja. Ik moet de was nog doen. Ah. Maar ik ben echt blij dat die boortorens de volgende maand weg zullen zijn, hoor. Ja. Ik ben als zo dood dat de roet op mijn schone laken zal vallen. Maar die zaken, hoe moet dat nu? Ik bedoel... Je hebt al een plan, dat hoor ik. Wat ben je toch knap, Olly. Wanneer ik in een maand niet meer verdien dan deze olieslager met zijn boortorens. dan ben ik een verloren heer, jonge vriend. Dan ben ik Bommelstein en aanpalende landerijen kwijt. Dan ben ik een zwerver. Nu, dan moet u meer verdienen dan hij. Dat begrijp ik, maar dat is het nu juist. Hoe kan men meer verdienen dan zo'n beurskraker? Ja. Ik bedoel, uh, hoe kan men toch eigenlijk geld verdienen? Hoe doet men zaken, als je begrijpt wat ik bedoel? Zaken doen is dingen voor weinig geld kopen en voor veel geld verkopen. Moeilijk is het dus niet. Je hebt gemakkelijk praat. Maar veel hulp heb ik niet aan je. Ach, men staat ook overal alleen voor als zijnde. Ik kom nog wel eens langs. Misschien krijg ik nog een beter idee. jeugd. Kan men nu voor weinig geld kopen en voor veel geld verkopen als het geen olie is? Gasprietjes soms? Vlucht? Pach. Heer Bommel trok zich bekommerd terug in zijn bibliotheek om een studie van het zaken doen te gaan maken. Hoe kan men in één maand veel geld verdienen? Zo vroeg hij zich af, terwijl hij een encyclopedie ter hand nam. Het werk bestond uit 24 delen en hij had het eens aangeschaft omdat het zo gekleed stond in zijn boekenkast. Maar kijk, zelfs op zo'n eenvoudige vraag gaf het werk geen antwoord. Waardeloze boeken. De middag thee met uw welnemen. Men geeft die dingen uit om geld te maken. Het is gewoon zaken doen. Zeker, heer Olivier. Anders nog iets van uw dienst? Uh, ja. Hoe kan men in een maand meer verdienen dan iemand met olie? Dat is moeilijk. De heer Beurskraker moet natuurlijk geld betalen... voor land en concessies en boertourens... maar dat haalt hij er dik uit door de olie die hij oppompt. Als ik me zo mag uitdrukken. Men gooit een klein visje uit om een kabeljauw te vangen. Dat is zaken doen, met die permissie. Heer Bommel verliet ongetroost zijn huis om in de stilte van de natuur tot een idee te komen. Maar hoe verder hij liep, hoe duidelijker hij begreep dat hij voor een onmogelijke taak stond. Men gooit een klein visje uit om een kabeljauw te vangen. Maar ik ben toch geen visser. En bovendien brengt kabeljauw minder op dan olie. Als men mij volger kan. <middels> Heer Olly ontwaarde de achterkant van een vreemdeling die trappelend uit een boomspleet stak. Zo, zo, zoekt u iets? Schort er iets aan bedoel ik? Kan ik iets voor u doen? Ja, help mij uit deze duisternis. Dan zal ik u uit de uwe helpen. De betekenis van de woorden ontging hem, maar hij begreep dat zich hier iemand in nood bevond... en daarom zocht hij een stevige tak, die hij in de spleet stak, om hem als hefboom te gebruiken. Met moeite boog hij de opening wat uit elkaar en nu schoot de onbekende plotseling naar buiten. Ah, het zware valt en het lichte stijgt. Het is wijs beschikt. Ja, ja, ja, dat wel. Uh, hebt u zich pijn gedaan? Wat is Pijn. Ik zocht de honing van de wilde bijen in deze spleet... en geraakte zodoende beklemd. Een beklemming Ach. is pijn. Toch meer voor de ziel dan voor het voze vlees. Ja. Mijn dank voor uw hulp is groot, oh. o vreemde. Oh. Uh, uh, mijn naam is Bommel, uh, u weet wel. En mijn naam is Eil, bijgenaamd de maanloper. Oh. Wat kan ik... ...ontkiemde voor u doen. Oh, ach, dat is haast te veel om op te noemen. Uh, maar, maar ik kan het kort samenvatten. H -h Hoe doet men zaken? Zaken doen? Mm -hmm. Men heeft mij veel gevraagd... ...en ik heb veel raad kunnen schaffen. Oh. Maar dit is de vreemdste vraag die ik ooit heb gehoord. <totstuk> Wat zijn zaken? K -k Kijk, dat wil ik nu juist weten... Ik ben een heer voor wie geld geen rol speelt. Maar door het gedoe van een olieslager ben ik gedwongen om te gaan verdienen. Uh, hoe doet men dat? Een interessante vraag. Uh, ja, ja. Volg mij naar mijn verlichte grot, o dwaler in de nacht. Misschien kan mijn kristal uitkomst brengen. <tied> Dit kristal geeft licht in duistere toestanden. Ik moet u verzoeken geen beweging te maken en niet meer adem te halen dan nodig is voor uw levensbehoeften. Ik moet mij concentreren op uw vraag: hoe doet men zaken? Juist. Het antwoord is eenvoudig. Dat was te verwachten, want het is wijs beschikken. Wat is het antwoord? Zaken doen is iets goedkoop inkopen en het duur verkopen. Zoiets als olie bijvoorbeeld. Ja, ja dat wist ik al. Dat heeft Joost ook al gezegd, maar wat heb ik daaraan... Ik, ik moet een antwoord hebben dat beter is. Als u dus betere zaken wilt doen... dan moet u iets duur verkopen... Hè? dat niets kost. Uh, niets. Uh, juist. Niets. Ja. Want niets kost niets. Lucht, bijvoorbeeld. U zou lucht kunnen verkopen. Alle geld dat u daarvoor krijgt... Is winst. Lucht verkopen? Is dat alle raad die u mij geven kunt? Ik, ik, ik heb nog nooit zo'n onzin gehoord. Wie koopt er nu lucht? Lucht kost niets, dat weet een kind. Niets is weinig. Maar alles is veel. U houdt mij voor een gek. Wat heeft dat nu met lucht te maken? Of, of, of met zaken doen? Alles. Diepe meditatie heeft mij tot het inzicht gebracht... dat iedereen behoefte heeft aan lucht. Ja? Maak om aan. Ik zal u een monster geven. Een monster? Dan kunt u de markt onderzoeken. Geloof me, het resultaat zal u meevallen. De denker begaf zich naar een rommelhoek... Daar haalde hij enige ledige zakken vandaan en stulpte die de een na de ander over een soort luchtkoker... die zijn grot tot ventilatie diende. Als spoedig waren ze gevuld en nadat hij er met zorg een touwtje omheen had gedaan... stelde hij de ballons aan heer Bommert ter hand. Ga getroost, o zoeker in de duisternis. U bezit thans koopwaar van grote waarde. Wees er behoedzaam mee. Ik heb voor gek gelopen Hoe kon ik denken dat de lucht in deze zakken werkelijk koopwaar is? Die maanloper heeft mij voor de mal gehouden, dat is duidelijk Oh, het is wel droevig knarsend vatte hij de ballon die hij nog in de hand hield En sloeg hem met gebalde vuist op Dat lucht op een geprikkeld heer kent zijn eigen kracht niet. Hè? Tot zijn verrassing begon de lucht die uit de kapotgeslagen zak ontsnapte te verdichten. En voordat hij precies begreep wat er gebeurde, dwarrelde er een dichte regen van, van geldstukken en bankbiljetten door het vertrek. Oeh. Die, die kluizenaar had gelijk. Net als ik al dacht. Oh. Lucht is geld. Oh, oh Die topper moet zich afbeulen met boortorens. En ik hoef slechts een ballonstuk te slaan om mij in weelde te kunnen baden. Oh, het is mooi om een bobbel te zijn. De knal van de ontploffende windzak had de bediende Joost gewekt. En het daaropvolgende gespring door de goudstukken... lokte de trouwe knecht uit zijn bed naar de studeerkamer. Er moet iets met heer Olivier aan de hand zijn... De zorgen zijn te groot voor hem. Nu die moet bewijzen dat die geen luie nietsnut is. Wie weet waartoe die gekomen is? Mooi om een te zijn. Het kwam de knecht voor dat de lucht gevuld was met stukken papier en ronde schijfjes. Maar dit laatste moest gezichtsbedrog zijn, want in de tocht die van de gang kwam, begon alles op te lossen. Schort er iets aan, heer Olivier? Er hangt hier een zware lucht. Als u mij toestaat... Zal ik een raam openen? Een zware lucht. Dat is dus alles wat mij overhoudt. Al dat geld was maar inbeelding. De knecht keek hem vragend aan. En omdat heer Bommel behoefte had aan een opbeurend woord of enig begrip... vertelde hij wat er gebeurd was... Lucht verkopen. Daar ben ik lelijk in gelopen. Ik meende toch werkelijk dat er geld uit die ballon kwam in plaats van wind. Het moet een bijzonder soort lucht zijn geweest. Lucht met een luchtspiegeling, als ik het zo mag ga uitleggen. Ja, ja, het was fantasie. Leuk zolang het duurde. Maar nu het over is, is alles nog erger dan tevoren, als je begrijpt wat ik bedoel. Toch moet het een bijzonder soort lucht wezen. Het kan geen kwaad om het dus te onderzoeken. Zelfs al is het bedrog. Een kleine proef. Dat zal niemand mij euvel kunnen duiden. Hij had half en half verwacht dat hij nu een lawine van geld zou zien... net als zijn meester. Maar nee, hoor. In plaats daarvan ontsteeg de gedaante van heer Bommel... aan de flarden van de ballon. Hij droeg een dienblad onder de arm en boog licht. Is er iets van uw dienst, heer Joost? Kan ik iets voor u doen als u mij toestaat. Kijk, kijk. Dat is nog wel zo aardig als geld. Ja, graag een sigaar, Olly. Ah ja, dank je. Maar je moet onthouden dat men een sigaar altijd zelf aansteekt. Voor een sigaret mag men vuur geven, maar voor een sigaar niet. Denk daaraan. Tot uw dienst, heer Joost. Is er anders nog iets van uw orders? Ik heb wel trek in een licht souper... Een kipje, bijvoorbeeld. Even aangeroosterd tot goudbruin, Olly. Uh, tot uw dienst, heer Joost. Vergeet vooral de rosmarijn niet. En een snippertje knoflook, daar hou ik van. Maar maak een beetje voort, ik heb het hekel aan wachten. Uh, waar mag ik het zetten? Uh, zal ik een tafeltje bijschuiven? Met u wel nemen? Goed, goed, goed, goed. goed. Uh, waar is de compoot? Uh, je kunt toch niet verwachten dat ik dit een souper noem? Wanneer zou je eens leren hoe het hoort? Moet ik dan alles zelf doen? De knecht verbleekte zichtbaar. Hij werd zelfs geheel doorzichtig en dat was ook geen wonder. Want de deur was met een zwaai opengeworpen en liet een kille luchtstroom binnen. Wat betekent dit? Wat, wat doe jij in mijn stoel, Joost? En wat, wat zit je daar in jezelf te praten? Hier hangt een zware lucht. Waar had jij de brutaliteit vandaan om mijn sigaren te roken? Excuseer, heer Olivier. Het was een kleine proefneming. Met uw ballons, de luchtzakken van de heer Eil. Als ik mij zo mag uitdrukken, het was heel interessant. Maar misschien ben ik te ver gegaan. Oh, inderdaad, het is ongepast. Je moet van mijn luchtzakken afblijven. Want al bevatten ze bedrog, ze zijn toch mijn eigendom. Laat het niet weer gebeuren, Joost. Drog. Niets dan dromen en fantasie. Maar het was alleraardigst. Ik heb er werkelijk geld uit zien komen. En als de deur niet was opengegaan, zou het er nu nog zijn. Zal ik het nog eens proberen? <laughs> Ten slotte, ik had het geen kwaad. Zo'n luchtspiegeling. In het licht van de kriekende morgen liepen twee donkere figuren over de weg die langs Bommelstein voerden. Het waren Bulsuper en Hiep Hieper. Twee zakenlieden die door de belastingen en noodlottige fusies geheel aan lager wal geraakt waren. Dit is geen leven. Wanneer ik aan vroeger denk, we springen we de tranen in de ogen. Wil je dat geloven? Dat was een tijd... Sigaren en drank en representatie en alles wat men zich maar wensen kan. En nu. Kombaas. We mogen niet mopperen. Onze voddenhandel gaat niet slecht. Vodden. Ik val lang naar Superzaken en niet naar Loren en benen. Ja, superzaken, ja. Zo'n zo boemel. Wie heeft het me makkelijk? Zit daar maar op de centen tussen zijn boortorens. Die jongen zou ons toch best eens in het zadel kunnen helpen? Een Eerlijke lening. Of een aandeel in een mooie handel is alles wat we nodig hebben. Ja, ja, ja. dat is een goed idee, baas. Hey, laat het me gaan vragen. Huh? Hij is al op, want er brandt licht in zijn kamer. Jongen, we komen op een mooi moment. Hier zijn zaken te doen. Let op. Wow, power, Heer Olly opende het raam zodat de frisse ochtendwind het vertrek binnenwoei. Toch, oh wee, daar konden dit soort geldmiddelen in het geheel niet tegen. Ze verbleekten ziender ogen en waren al spoedig in de lucht opgelost. Ik wist het immers, lucht is lucht, ook al lijkt het op geld. Die windzakken bevatten bedrog. Hoe kan men er ooit zaken mee doen? Windzakken? Wie je beweerde. Dat... Die centen niet echt waar. Fantasie. Verbeelding. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar. Hier zijn zaken te doen, oude jongen. Superzaken. Laat dat maar rustig aan mij over. Wat jij. Ja, ja, ja, baas. We hebben geld gezien. Dat is vast. Maar waar is het gebleven? Rustig. Dat was geen echt geld. Zegt meneer hier. Nee, dat was de lucht dat zo'n windzak. Die verandert in geld als ik de ballon kapot sla. Allemaal dromen en bedrog. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Juist. Voor jou verandert die lucht in schemte. En voor een ander in wat anders. Ik ken dat soort dingen. Waar oh. ja, ja. haal je die lucht vandaan, jongen? Oh, de, die heb ik gekregen. Van, van. Waarom wil je dat weten? Omdat er zaken te doen zijn met die lucht. Iedereen wil wel zo'n zakje kopen om eens wat leuks te zien. Zelfs al is het niet echt... Ik kan me trouwens niet schelen hoe je eraan komt. Zaken zijn zaken. Wij bieden de hoogste prijs voor gevulde ballons. Ja, zaken? Zaken? Oeh. Verkoop me de laatste windzak die je er hebt. Oeh. Je krijgt er ons laatste tientje voor. Ja, het laatste, ja. En wat ben je nu van plan? We hebben die bollen ons laatste tientje gegeven. en Wat hebben we ervoor? Eh? Een zak met lucht. Een windbuil, zo gezegd. Oh, oh, we hebben hier de hand in een superzaak, jongen. De lucht in deze ballon is meer geld waard dan die olie in die boortoors. Let maar eens op. Ja, wat hebben we nu aan één zo'n ding, baas? Het zal wel rare lucht zijn die erin zit, dat geloof ik wel. Maar we moeten eerst weten wat het precies is, vind ik. Laat hem eens proberen. Je bent een sukkel. Jij zult altijd een klein knoeiersje blijven. Leer van mij dat een goed zakenman niet van zijn eigen koopwaar genieten mag. Dit yogi is een monster. Het is een klein visje om een kabeljauw te vangen. monster? En ik zal je laten merken wat ik bedoel. Zie je wie er aankomt? Overwerkt. Het hoofd vol watten. Met benen als een broek aan een drooglijn. Ach, ik ben aan een vakantie toe. Goedemorgen. Burgemeester maar, maar wie Mooi weer, burgemeester. Hoe gaat het met uw gezondheid, burgemeester? Slecht. De Olieboringen in onze gemeente geven zoveel ambtelijke rompslomp dat ik hard aan een reisje toe ben. Ik moet er eens uit. Maar helaas, er is niemand om mij te vervangen. Ja, Men wil wel, maar het formaat is te klein. Ja, ja. Ik ken dat. Nou, maar ik heb hier iets dat even goed is als een vakantie. U krijgt het van mij cadeau, burgemeester. Een geschenk van een toegewijd stadsgenoot. Wat? Die ballon? Wat betekent dat? Het is geen gewone ballon. Het is een zak gevuld met superlucht. Laat die lucht ontsnappen in een goed gesloten vertrek. En u zult iets meemaken. Geloof me, u komt erop terug. Oh, kan je dat nou doen, baas? Je bent wel gek om dat dure ding zomaar weg te geven. Ons laatste tientje zit erin. Wacht me af, jongen. De kabeljauw zit nu aan het lijntje. Je zult het zien. De huur. Gerenommeerde uitdragerij. Te bevragen al hier. Wat doe je nu, baas? Dit pand is alles wat we hebben, nu je ons tientje aan bommel hebt gegeven. Het is je zeker in de bol geslagen. Als je maar weet dat ik niet meedoe hoor, dit wordt mij te gek. Oho. De loren naar benen hangen met de keel uit. Maar nu gaat alles veranderen, jongen. Er komen superzaken. Super superzaken? Dat gaat dan maar eens fijn aan mij over. En als je niet mee wilt doen, dan doe je maar op. Voor jouw tien anderen. Ik doe wel mee, natuurlijk. Maar ik snap niet waar jij die zaken vandaan wilt halen. Ik moet meer van die ballonnen hebben. Zeg maar wat ze moeten kosten, heren. Ik ben hier niet klein in. Ze zijn beter dan de beste vakantie. Dat is zeker. Morgen, Buurman. Hoe gaan de zaken? Oh, uh... Mooi, Goed. dat mag ik horen. Ja. Nou, bij mij ook, hoor. Ik heb gisteren voor een ton omgezet. Hm. En jij? Eh, uh, tien. Een miljoen. Het is niet kinderachtig. Maar goed, dat tonnetje van mij is maar een begin. Wanneer al mijn tonnets in bedrijf zijn, wordt het wel meer. De is doen die om. Tot ziens, maatje. Uh, Tien florijnen bedoelde ik. Ik ben een gebroken heer. Die luchthandel heeft geen enkele zin. Alleen maar dromen en wind. We moeten meer ballonnen hebben. Ja, hier, hier zijn, zijn zaken, zaken te, doen. te doen. Wat voor zaken bedoelen jullie? Superzaken! Noem je prijs maar, we zijn er goed voor. Als je ons even de tijd loopt. De Oh, uh, je, je, je wilt ballonnen kopen? Ik, uh, ik, ik heb er geen meer. Ze zijn op, bedoel ik, kapotgeslagen en zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp je. Je wilt meer hebben, hè? Huh? Nou, dat kan hoor. Dit is maar vooruitbetaling. Hey. En we geven onze uitdragerij in onderpand. Ja, waar? Een goede, gerenommeerde zaak, hoor. Zo is het. Een prima zaak. Zomaar in onderpand. Je moet ons even de tijd geven, oude jongen, maar... over een week sta je te kermen onder de centraal. Kermen? kermen, kermen. Be bedoel je dat er echt zaken te doen zijn met die luchtzakken? Superzaken! Als je ons een ballon? ballonnen afschuift. Ja, ballon. Veel ballonnen. Ballon. Ik zal proberen of ik morgen wat kan leveren. Want superzaken zijn, zijn de enigen die mij kunnen redden. Ja, ik moet tegen de olie op, hè? Tot morgen dan. Tot morgen. Treed nader. Ach. Wat brengt u hier, o oh, zoeker van zaken? <laughs> die ballonnen, u, u weet wel, die luchtzakken. Die luchtzakken, ja. Ja, ja, ik herinner ze me. Ja. Hebt u gevonden wat u zocht? Nou, ik, ik geloof het wel. Zaken doen is lucht verkopen. Dat heb ik nu wel in de gaten. En, en daarom moet ik veel ballonnen hebben. Want aan een paar heb ik niets. Ik wil ervoor betalen. Want geld speelt geen rol. Dat is juist gezien. Ja. U wilt betalen, maar geld speelt geen rol. Nee, nee. En men betaalt alleen maar met dingen die wel een rol spelen. Wat wilt u dan betalen? Ik, ik, ik weet niet wat u bedoelt. Ik heb alleen maar geld bij me en het horloge van mijn goede vader natuurlijk. Dat is een dierbaar aandenken. Goed. In ruil voor een dierbaar aandenken mag u net zoveel van mijn lucht hebben als u dragen kunt. Enige tijd later komt een herbommel omwolkt door ballonnen uit het bos in. Zijn gelaat stond bekommerd, want het horloge dat hij een ruil voor de luchtzak had moeten geven, was hem dierbaar. Ik begrijp die er niet. Wanneer geld geen rol speelt, kan men niet met geld betalen. Wat bedoelt hij daarmee? Ik betaal dure dingen altijd met geld. Maar voor lucht moet ik een aandenken betalen. Ach, het zaken doen wordt wel kostbaar op die manier. Maar ik heb geen keus. Daar komt die bolle baas En hij heeft mooi veel luchtzakken bij zich Ja, nu kunnen we zaken doen Ja, dat wel Maar waarom nemen we hem die dingen niet gewoon af? Waarom zullen we eigenlijk betalen voor lucht? Zeg nu zelf, we lichten hem gewoon een beetje En die ballonnetjes zijn van ons En wie maakt ons af? Heep je bent een kruimoldief en je zult nooit opklimmen tot een echte zakenman. Dit is eerlijke handel die in de puntjes moet worden afgewerkt met een contract op zegel. Wat hebben we nou een paar zakken lucht? We moeten alles hebben, de hele wereld, vol superstroomlucht, kereltje. Dat is mijn motto. En dan komen wij verder mee dan een paar gestolen ballonnen. Uh, hier ben ik. Het was een zware tocht en ik heb duur voor de waar moeten betalen. Ja, kom, kop op, oude reus. Ja. Het geld dat je krijgt, zal je je ontberingen doen vergeten. Kijk, ik heb hier een keurige overeenkomst om de zaak te regelen. Je verplicht je om zoveel ballonnen te leveren als wij nodig hebben. En wij verplichten ons om je ervoor te betalen. 100 florijnen per stuk. Oh. Eerlijk als goud niet. Kijk, hier. Hier tekenen. Want geld hebben we nog niet. Maar dat komt gauw genoeg. Je moet dus alleen even de tijd geven. Ach, ja. Nog een paar dagen, jongen. En je hebt meer bestellingen dan je aankunt. Ja. Het geld stroomt binnen, dat zou je zien. Nee. Ja, eens Even rekenen, 100 florijnen per stuk. Dan moet ik er dus 10.000 verkopen om een miljoentje te verdienen. Oh, oh, dat is te doen. Maar om meer te verdienen dan die beurskraken, moet ik uh, meer verkopen, vrees ik. En we houden ook al die luchtzakken vandaan. Ach, het leven van de zakenman is zwaar. Dag heer Olly. Hoe gaat het met de wetenschap? Uh, goed, jonge vriend. Ik ben in de windhandel gegaan. En ik heb er nu net honderd verkocht, als je begrijpt wat ik bedoel. Het was duidelijk dat Tom Poes hem niet volgen kon. En daarom vertelde hij met tegenzin wat er allemaal gebeurd was. Honderd maal honderd is tienduizend. Mooie zaak, zoals je ziet. Heel mooi. Ja. En waar is dat geld? Het, het geld is er nog niet. Maar hier is een schuldbekentenis. Die is even goed. Of niet soms? Hmm. Een schuldbekentenis van super. Die is natuurlijk niet waard. En het kan ook niet, want hoe kan men nu met lucht geld verdienen? Bah! Jij altijd met je achterdocht... Super is helemaal veranderd, hoor. Een hardwerkende, eerlijke zakenman. Je zult zien dat hij van die lucht een superzaak maakt. Mijn enige zorg is dat ik niet genoeg ballonnen kan krijgen om aan de vraag te voldoen. Als je begrijpt wat ik bedoel. U snapt het niet. Er komen steeds meer boortorens bij en u werkt met lucht- en schuldbekentenissen. Ja. Dat moet u wel verliezen. Maar goed, ik zal zien wat ik eraan doen kan. Ja. Misschien is er nog een lijst te verzinnen. Waar ga je heen, jonge vriend? In plaats dat je mij helpt met mijn aanmaakmoeilijkheden, loop je weg. Ik sta als heer en zakenman ook overal alleen voor. Tom Poes vreesde dat heer Bommel zich lelijk in de narigheden gestoken had... en hij wilde proberen om die op te lossen voor ze erger zouden worden. Daarom begaf hij zich rechtstreeks naar de uitreigerij van Super en Hiper... in het diepst van de binnenstad. Super? Die woont hier niet meer. Hij heeft de zaken mij overgedaan... En nu heeft hij een kantoor in het gebouw Utopia. De eerste klas hoor. Dat is pas de zakenman. Tom Poes kwam na enig lopen in een nieuwe wijk terecht. Daar hadden voortvarende burgers een vrij modern zakenpand doen verrijzen... waar de grootste ondernemingen van de stad een onderkomen konden vinden. Hier had bijvoorbeeld P. Beurskraker zijn zetel gevestigd... in afwachting van het ogenblik dat hij slot Bommelstein zou overnemen. En sinds enkele dagen prijkte daar nu een koperen naambord, waarop met kloke letters gegraveerd stond: NV Super Droomlucht e verdieping. Hmm. Zou ik me toch in die lui vergissen? Meneer Super, ja? oh, die is bezig. Oh. Maar misschien heeft meneer Hyper nog wel even tijd voor u. Hmm. Ja, ja, ja, ja. Wel, wel, kijk is aan. Zo ontmoeten we elkaar dus weer. Ja, ja. hoe gaat dat? Wanneer je moeilijkheden hebt, kent niemand je meer. Maar ah. als de zaken goed gaan, dan wordt je de deur weer platgelopen. Hey. Ik loop je deur niet plat. En ik weet ook niet of je zaken goed gaan. Wat zijn jullie eigenlijk? Ja, dat is nou niet mooi van je. Hè? Door hard werken en eerlijk zaken doen zijn wij er bovenop gekomen. Maar jij gunt het ons niet. Hey, jij ziet natuurlijk liever dat we kleine scharelaatjes blijven. Hè? Mm. Ik zou wel eens willen weten waar de huur blijft. Ik verhuur hier alleen bij vooruitbetaling, anders ben ik nergens. En je hoeft niet te denken dat ik voor jullie een uitzondering maak. Ik wil mijn geld en anders laat ik hier door de wet eruit zetten. Ach, wat dom van mij. Ik moet het vergeten hebben. Ach ja, die drukte. He, met al die zaken gaat zo'n kleinigheid zo gauw door je hoofd. Is kleinigheid, wie zijn huur niet betaalt, gaat de straat op. Nou, hoe zit het? Ja, het zit even moeilijk. Ja, we zijn een grote betalingwachtende. Maar weet u wat? Belt u de burgemeester op. Die zal zeker willen bevestigen dat we goed zijn voor de huur. Natuurlijk is die goed voor zijn centen. Daar sta ik borg voor. Vraag of ze me nog een dozijntje sturen. De burgemeester vraagt er nog twaalf. Ik zal nog een paar dagen wachten. Maar dan moet ik het geld hebben. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ik heb de huur geregeld, baas. Dat is dus een orde. En de burgemeester heeft een dozijn ballonnen besteld. Dat is niet gek, hè? Een dozijn? En jij noemt dat niet gek? Ik noem dat kruimelzaken, Hiep. Zo komen we er niet. Doe het zelf dan beter. Jij zit hier maar met de voeten op het bureau en je laat mij de nare klusjes opknappen. Daar ben je voor. Ik doe het grote werk en maak de plannen en jij kruimelt. Maar goed, de burgemeester krijgt zijn doceintje. Zal ik even afwerken? De prijs is opgeslagen, burgemeester. Ik begrijp wel. De vraag is groter dan het En zaken zijn zaken, maar u bent de goede klant en daarom zullen we u eerst bedienen. En nu aan het werk. We moeten die droomlucht vakkundig brengen, Heep. Ik heb eens nagedacht en ik heb een paar ideetjes ontwikkeld. Super jongen. Zo. Ja, dat is mooi, Bas. Wat gaan we doen? Jij gaat een persconferentie organiseren. Denk eraan. Niet zomaar wat klanten, jongens, maar eerste klas vakklaar. Ja, ja, eerste en klas. Roepen stel reclameadviseurs bij elkaar die weten hoe je een behoefte schept. Wat schept? Had u mij geroepen? Meneer Super? Er moeten gratis monsters gestuurd worden aan de beste adressen, kindje. En een dozijn aan de burgemeester tegen contante betaling. Vergeet dat niet. En. Wat doet dat kereltje hier? Wijs hem de deur, Hiep. Dit is geen kinderwerk. Nee, nee, nee. Dit is geen kinderwerk. Wat kom je hier eigenlijk doen? Heb je soms een boodschap van Bommel? Nee. Ik wou alleen maar eens kijken wat jullie aan het doen zijn. Nou, je ziet dat alles eerste klas is. Ja, we pakken het groot aan. Ben jij tevreden? Nee. Het is erger dan ik dacht. In de gang van het stadhuis stond de heer P. Beurskraker... en vroeg de burgemeester te spreken. Uh, ik weet niet of dat wel gaat... Hebt u een afspraak? Afspraak? Man, ik zit nu al dagen te wachten op de ondertekening van mijn vergunningen. Ik wil torens bouwen en ik moet het terrein bij hebben. De olielaag ligt te wachten. Nou, dan is het toch geen haast. Ik moet de burgemeester spreken. Onmiddellijk. Nu, het gaat om de toekomst van Rommeldam. Zeg hem dat. Burgemeester, de heer... Peuskraken is er voor u? Geen afspraak, nee. Maar het gaat om de toekomst van Rommeldam, zegt hij. Juist. Zeg dat er miljoenen in de bodem liggen te wachten op die handtekening om aangeboord te kunnen worden. Miljoenen wachten op uw handtekening. Het zou niet gaan. De burgemeester heeft de druk... Er zijn zojuist twaalf ballonnen bij hem gebracht. Hij gaat er nu één van aanboren. Die dingen zijn duur, zegt hij. Hij wil niet gestoord worden door allerlei beuzelingen. Beuzelingen? Ik, die deze versufte gemeente op een zegenrijke straal van olie wil opspuiten in de welvaart. Sta hier als, als beuzelaar? Ach ja, je kan geen ijzer met handen breken. Hè? Oh nee? Nou, dat zullen we dan eens zien. Voor geld is alles te koop. Burgemeesters en knechten. Hier, gaan we aandienen. Ogenblikje, ik, ik zal even zeggen dat het echt belangrijk is. De magistraat had zojuist een van zijn ballonnen doorgeprikt... ...zodat zijn vreugdeloos vertrek veranderd was in een zonbeschenen strand. De golven klotsten om hem heen. Een parasol verschafte hem schaduw. En doordat hij zich wat eenzaam voelde, passeerde er juist een badgast waar hij kennis mee wilde maken. Meneer de burgemeester, sluit die deur! Al mijn lucht is ontsnapt. Dat je soms dat het geld me op de rug groeit. Eruit en blijf eruit. Ik ben voor niemand te spreken. Voor niemand. De burgemeester is niet te spreken. Nu trof het dat de heer Grootgut zich net op dat moment naar binnen spoede. De brave kruidenier had zich sinds enige tijd in de politiek begeven... en omdat hij het algemeen vertrouwen genoot, was hij al spoedig tot wethouder benoemd. Dag, meneer Beurskraker. Kan ik u misschien helpen? Komt u binnen. Juist. Ik wil u graag van dienst zijn. Het belang van de gemeente is mijn belang. Als ik hier de een kan helpen, zie ik ze wellicht later als klatten terug. Zegt u nu zelf. Ik heb een eerste klas zaak in fijne grutterswaren. En als ik u soms iets thuis mag bezorgen... Ik kom hier voor olie. Ik heb handtekeningen nodig van de burgemeester. Ik moet voort, meer terrein, nieuwe boringen. Ik wil Rommeldaam opstoten. Maar nee, de burgemeester is niet te spreken. Het is wat te zeggen. Maar ik weet hoe ik de burgemeester moet aanpakken. Wij zijn beide hengelaars, zodoende. Die handtekeningen krijg ik maar van hem los. Komt u morgen maar even langs, dan zal ik zorgen dat u voort kunt. En als u soms comestibles nodig hebt, u weet het adres. Na een korte klop opende de wethouder de deur van de magistraat en sloot deze vlug weer achter zich. Zoals hij dat bij de achterdeuren van zijn klanten geleerd had. Daardoor ontstond er geen tocht. En dit was dan ook de reden dat de brave kruidenier zich plotseling in een onverwacht landschap bevond. Ha, die grootgut, die heb een hengelman. Ze bijt er goed vandaag. Supersdroomlucht, een opzienbarende nieuwigheid. Van onze speciale verslaggever Argus. Wanneer men zich in een gesloten vertrek bevindt, heeft de lucht in de ballon een merkwaardige uitwerking. Een onbewuste wens die men heeft, wordt vervuld alsof het werkelijkheid is. Een hoogst opmerkelijke sensatie. Ik voor mij had het genoegen ooggetuigd te zijn bij een primeur die hier nu niet ter zake doet. Het is mij daardoor echter duidelijk geworden dat deze droomlucht in een behoefte voorziet in tijden als deze. Sluit uw kamer en leid uw eigen leven. Dat is wat de heer Super ons te zeggen heeft. Ik aarzel niet om deze stadsgenoot een grote toekomst te voorspellen. Zie hier een figuur die de vinger houdt op de pols van het huidige tijdsgevecht. Sorry, baas. Weet je wie daar net een dozijntje luchtzakken besteld heeft? Die nieuwe wethouder. Je weet wel, die grootgut. Hier moet onderzocht worden of de handel van NV Super wel wettig is. Hoe staat het met de vestigingsvergunning en met het middenstandsdiploma? En wordt de omzetbelasting ordelijk voldaan? Ja, ja. Vergeet trouwens de wet op de verdovende middelen niet. Er zijn duidelijk tekenen van verslaving. Zelfs onder de hogere burgerij. Ja, ja, kom, kom. Niks diploma of vergunning, hier. Dit is gewoon een handel in lucht. En die is nog niet verboden wel. Ja, wij leven naar de wet, Super en ik. Wij zijn oppassende zakenlieden. Maar die verslaafd. <laughs> We zijn toch allemaal aan lucht verslaafd? Ooit van iemand gehoord die geen lucht nodig had? Nou dan. Dit schijnt een bijzonder soort lucht te zijn. De fabrikage en het aan de markt brengen daarvan zijn onderworpen aan voorschriften. Hier, onderzoek zelf maar of er een luchtje aan zit. Dat is een gratis monster. U komt er vast op terug. Geef maar hier. Onderzoek naar verdovende middelen ligt op mijn terrein. Daar mag ik u niet aan wagen. Houdt u mij ten goede, maar hier is iemand met vaste beginselen op zijn plaats. Iemand die aan de hand van de wet en de voorschriften weet waar hij staat. Zo. En wie van ons tweeën is dat? Ik natuurlijk. Wees gerust, ik zal een uitvoerig rapport opstellen. Het kantoor van de ambtenaar eerste klasse was een eenvoudig vertrek. Geheel gevuld met dossiers en stapels papier. En de heer Dorknoper ademde diep de stoffige lucht in. Juist. Dit is de omgeving om de proef met zogenaamde droomlucht te nemen. Wat niet echt is, valt hier al spoedig door de mand. Maar of het nu kwam omdat hij de deur niet gesloten had... of doordat zijn eigen wensen eenvoudig waren... er gebeurde niets. Wel kwam het hem enkele ogenblikken voor dat er meer papieren lagen dan anders, maar dat kon ook heel goed inbeelding zijn. Volkomen onschadelijk. Heer Bommel placht driemaal daags na de maaltijden naar buiten te gaan om een blik op de omringende boortorens te werpen. Er zijn geen nieuwe bijgekomen. Zou die schoonheidscommissie soms... Amtelijke traagheid waarschijnlijk. Natuurlijk gaan zijn zaken goed. De hele wereld knettert en loeit en stikt immers van de olie. Kan ik het ooit willen. Ik heb alleen maar lucht. Goedendag. Daar ben ik weer. Het voorbereidende werk is gedaan. Nu begint het eigenlijke zaken doen, ouwe reus. Ik ben geen ouwe reus. Ik ben Olivier B. Bommel, een zakenheer in lucht... die tegen olie wil oproeien, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik bedoel zaken doen. Groot, geen kruimelwerk. Ik moet een miljoen ballonnen van je hebben, jongen. Een miljoen, wat zeg je daarvan? Superzaken, wat? Ik reken erop dat je morgen levert en de centen komen in orde, hoor. We hebben nu de bank achter ons en we betalen bij ontvangst. Heb je de krant gelezen, Olly? Huh? Heb je dat stukje over superstroomlucht gezien? Wat zou dat zijn? Oh, uh, dat is lucht. Je weet wel, lucht in zakken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh. Ik wist wel dat jij het uit kon leggen. Wat ben je toch knap. En dan nog met al die zaken aan je hoofd. Ach ja, het valt niet mee. Maar toevallig weet ik veel van dit onderwerp af. In de krant staat dat de moderne tijd om superstroomlucht vraagt. Maakt vakantie in uw eigen kamer, zegt een advertentie. Wat betekent dat, Olly? Dat betekent dat die lucht... Uh... Ja? Kijk, het zit zo. Je doet die lucht in ballonnetjes ja? en dan ga je die verkopen. En iedereen koopt ze, want de moderne tijd vraagt erom. En dan verdien je veel geld. Uh, het zijn superzaken. Ja? En dat ik er alles van weet komt omdat ik eigenlijk de figuur achter de schermen ben. Ik lever die lucht, zie je? Daarom zal ik binnenkort meer verdienen dan die beurskraker. Gons! Ik heb nooit gedacht dat die lucht iets met zaken doen te maken heeft. Nou, met uh, superzaken. Ik heb er een hele naloop aan, want het is een reusachtige onderneming. Ja? En nu ga ik bijvoorbeeld even een miljoen van die ballonnen halen. Maar ja, dat moet een beetje worden aangepakt wanneer men tegen de olie op wil. Het is werken geblazen. Eén miljoen, dat is duizendmaal maal duizend als ik het wel heb. Wanneer ik met honderd ballonnen loop, loop ik al voor gek... En morgen moet ik er een miljoen hebben. Dat is toch wel veel als met mij volgen kan. Het is niet zo best, hè? Ik heb een kijkje bij Super genomen... en ik weet nu dat er een slechte lucht aan die zaak zit. Niks voor een heer. Oh, ho. Oh. Ik ben op weg om een miljoen ballonnen te halen. Noem je dat niks? Dit is de grootste zaak die er ooit gedaan is, jonge vriend. Let maar eens op. Wees welkom. Oh, Zoeker van lucht. Ik wist dat u terug zou komen. Want het goede is niet veel. En wanneer ik het zaken doen goed begrijp... is slechts het vele goed. Ja, precies. Ik, ik, ik kom een miljoen ballonnen halen. Een miljoen? Ja. Een miljoen heeft zes nullen. Dat is een getal zonder betekenis oh luchtverplaatsing. En, en, en toch moet ik ze hebben. Morgen moet ik leveren. Een miljoen is veel. Ja. En morgen is dichtbij. Ik zal nou, zeker, ja. zeven dagen geven. Oh, dat zal super te lang vinden. Maar goed, dat is misschien te regelen. Hoeveel moet die partij kosten, heer ja? Niets. Oh, een miljoen is zoveel... dat er geen betaling mogelijk is. Oh, dat is mooi van u. Maar waar gaat u naartoe? Ik ga de druk opvoeren. Voor veel heeft men een grote spanning nodig. Doch grote spanning is schadelijk voor droomlucht. En daarom moet u binnen... Eén week die partij afnemen. Want anders... Ja, dan... Wat? Wat gebeurt er anders? Dan verandert de lucht in olie. 71... 203. 406... 703... 1203. Meer kan ik toch niet dragen. Ik denk dat ik maar eens naar huis ga. 1203. Dat, dat is meer dan een heer verwerken kan. Maar is het genoeg? Het lijkt er niet op voor een luchtmagnaat. Een miljoen moet ik hebben. En ik zal ze krijgen ook. En ik zal ze laten zien waartoe een zaken hier in staat is. Bak, dit is kruimelwerk. Oh, het, het is zwaar werk. Urenlang heb ik die dingen opgeblazen en met touwtjes dichtgebonden. Het is eigenlijk meer dan men van een heer verwachten kan. Maar een luchtkoning staat voor niets. Hier zijn 1203 ballonnen. Is dat alles? Ja. De afspraak was een miljoen. Ja, maar... En wat krijg ik? Duizend. Oh. Dan zal het dus nog duizend dagen duren. Maar dat zijn geen zaken, bolle. Zo kom ik er niet. We hebben, we hebben, we hebben, geen duizend, 1203. Kruimelwerk. Ik geef jou een week. Als we binnen die tijd het eerste miljoen niet hebben, zal oh. ik andere maatregelen nemen. Contract is contract. Oh, een week. Dat was ook de tijd die Elde de maanloper noemde. En over een week loopt ook mijn wetenschap met Beurskrakelof. Het is duidelijk dat ik iets moet verzinnen om mijn genie te bewijzen. Maar wat? Ach, ik stak overal een leem voor. In de ochtend stond, rolde een lange trein vrachtauto's nader. Het landschap in stof en damp Het is merkwaardig wat een bommel verzetten kan als men hem uitdaagt. Hè? Onders! Ga je al verhuizen? De week is nog niet om, kereltje. Leef je het al op? Integendeel. Ik schijn nu uit met het kruimelwerk en ik ga de zaken groot aanpakken. Dit is miljoenenwerk. Niet mis. Okay. Waar handel je eigenlijk in? Zang, zaad of drukknopen? Wahahaha! <lacht> oh, dat, dat, dat, dat gaat je geen. Dat gaat je niets aan. Maar het brengt heel wat meer op dan die torens van jou. Dat is allemaal goed ook. Een week is kort, jongen. En mijn zaken gaan lopen, nu wethouder Grootgrut zich ervoor heeft gespannen. De oliekoning vervolgde zijn weg naar het stadhuis. Hij passeerde een schutting waarop een groot aantal aanplakbiljetten bevestigd was. Superstroomlucht. Wat is dat toch? Tegenwoordig zie ik dat kinderspeelgoed in alle kranten geadverteerd. Alsof er geen ernstige zaken op de wereld bestaan. Droomlucht. Wie heeft daar nou tijd voor? Ik wens de burgemeester te spreken. Hij weet dat ik kom, want wethouder Grootgut heeft mijn bezoek aangekondigd. De burgemeester kan niet gestart worden. Nou, geef me dan de wethouder. Die mag ook niet gestart worden. Niemand mag gestoord worden en de deuren moeten dicht blijven. Wat is dat voor onzin? Wat zit daarachter? Dat zit erachter. Supers droomlicht. Ja. U weet wel. Tom Poes had lang over de zaken van heer Bommel nagedacht. Die waren niet eenvoudig en het kostte hem dagen om een idee te krijgen... dat een einde zou kunnen maken aan alle moeilijkheden... Maar op een morgen was hij zover. En toen begaf hij zich met ferme tred naar de rand van het woud... waar hij Olly zijn vrachtauto's placht op te stellen. Waarom laat u die lieden niet helpen? Dat gaat toch vlugger dan wanneer u alles alleen doet? Ja, dat kan wel wezen. Maar als ik die bestuurders meeneem naar de grot... dan weten ze waar ik mijn droomlucht vandaan haal. En dat moet geheim blijven, dat spreekt. Waarom? Ik heb het alleen recht... Wanneer die eenvoudige lieden ontdekken dat die lucht gratis verkrijgbaar is... zou niemand er meer een cent voor geven. Maar nu ben ik een superzakenman. Ja, ja, ik zal wel eens laten zien waartoe een geterd heer in staat is. Hmm. Mijn zakken zijn heel wat slimmer dan de ruwe olie van Beurskraker. En dat is maar goed ook. Want anders moet ik huis en haard verlaten om plaats te maken... voor zijn vieze boortorens. Ach ja, in de handel moet men hard zijn. En daarom mat ik mij af met die luchtzakken. Oh. Maar ik houd dit niet vol, vrees ik. De hele dag moet ik sjouwen voor een paar duizend ballonnetjes. Dat miljoen haal ik nooit, want de week is haast om. Ik ben nog niet hard genoeg, vrees ik. Een miljoen is veel. Zoveel hebt u toch niet nodig om te bewijzen dat u knapper bent dan beurskraken? Mm. Die kan niet veel doen, want hij heeft nog niet genoeg vergunningen van het stadhuis. Mm. Nee, heer Olly, u bent bezig om een echte zakenman te worden. Ja. Dat zou uw goede vader niet hebben goedgekeurd. Ja. Maar ik zal u helpen. Helpen? Ja. Mm -hmm. Hoe? Je kunt er maar een paar honderd vragen. Dat telt niet aan. Nee, maar ik heb een heel ja. ander plan. We moeten een list gebruiken. Tom Poes zocht het spoor van super en hyper dat, na enige navraag, naar het politiebureau bleek te leiden. De zakenlieden hadden daar een afspraak, want na een kort woord met de dienstdoende agent zag Tom Poes in de gang verdwijnen die naar de kamer van de commissaris voerde. De heer Beurskraker, die na hem binnentrad, had minder succes. U zult moeten wachten, de beide heren gaan voor. Nou, mooi is dat. Alsof mijn zaken niet belangrijker zijn dan dat ballonnetjesgedoe... waar je tegenwoordig over leest. Het is aan de commissaris om daarover te oordelen. Gaat u daar maar even zitten. Beurskraker gehoorzaamde en begon te wachten. Dat wachten duurde lang. En geen wonder... Want Super had de politiechef gratis een ballon aangeboden... terwijl hyper er op de achtergrond in uitreikte aan brigadier Snuf. Ik moet de commissaris spreken. Nu. De burgemeester laat zich niet zien, de wethouder geeft niet thuis... en mijn zaken lopen vast. Er is hier iets vreemds aan de gang, dat duidelijk. Dit is een politiezaak op hoog niveau. Zeg de commissaris dat de welvaart van de gemeente op het spel staat. Het spijt me. Commissaris Bas wil niet gestoord worden. Hij onderzoekt waarom een modern ambtenaar behoefte heeft aan een dagelijkse portie droomlucht. Dan zal ik het recht in eigen handen nemen. Dan ga ik clandestien torens bouwen. Dan ga ik pompen zonder de handtekening van het stadhuis. Tom Poes begreep dat er spoedig iets aan deze voortvarende oliemagnaat gedaan moest worden... maar hij wachtte totdat ook super en hyper naar buiten traden. Wacht eens even. Ik wil zaken met je doen. Oh zo. En wat heb jij aan te bieden dat wij nog niet hebben, mijn baasje? Veel. Want jullie hebben niets. Zelfs de lucht die je verkoopt is van heer Olly. We hebben een goed contract. Bommel is verplicht ballonnen te leveren en hij moet... Ach, wat. Dat zijn kruimelzaken. Heer Olly kan immers nooit zorgen dat die miljoen ballonnen morgen afgeleverd zijn. Hij is de enige die weet waar hij de lucht moet halen. En wat kan een heer alleen nu doen? Als jullie het niet groter aanpakken, zullen jullie altijd kleine scharrelaatjes blijven. Kom mee naar dat caféetje en vertel me waar je naartoe wilt, ventje. Het zijn rare dingen die je daar zegt. Ik zal jullie morgen de grot wijzen waar heer Olly zijn lucht haalt. Dan hebben jullie hem niet meer nodig, zodat je de zaken groot kunt aanpakken. Dat is mooi van je. Mm -hmm. Dat je je dikke vriend in de steek laat. Mm. Wij eerlijke kooplieden houden niet van monopolies. Wat moet je als beloning hebben, Drummers? Twaalf mm. ballonnen. Nou, daar denk ik niet op af. Juist, wij gaan door. Wanneer ik dan geen goedkeuring van burgemeesters en wethouders kan krijgen, dan neem ik het recht in eigen hand. Morgen er gebomd. Boelkamer, is dat duidelijk? We gaan aan het werk. Politie, niks politie. Ah, de commissaris speelt met ballonnetjes, je heeft geen tijd. Ben jij daar nog, hootjes? Heb je begrepen? We gaan torens bouwen, zonder vergunning. Er is geen gevaar bij. Want wanneer de burgemeester klaar is met zijn ballonnen, zal hij alleen maar blij zijn. Maar, maar, wat betekent dat? Schrik maar niet. Ik kom u een geschenk aanbieden. Twaalf ballonnen met supers droomlucht. Zo, dat is dus die rommel waar ik zo'n last van heb. Die rommel is het. Hij legde uit hoe de ballonnen gebruikt moesten worden... en verliet daarop het vertrek even onopgemerkt als hij gekomen was. Hmm. Het raam sluiten, zei dat witte ventje. En dan zo'n ballon doorprikken. Oh, kan het licht proberen, hè? Ten slotte wil ik wel eens weten waarom in zoiets belangrijks als het winnen van olie achterstelt bij iets kinderachtigs als droomlucht. Poenen, Poenen, ben je daar nog? Nou, uh, wat is er, uh, hostus? Ik moet nog weten waar we die torens gaan bouwen. Torens bouwen? Ja, die clandestine boortorens, u weet wel. Hmm. Laat maar, kereltje. We hebben torens genoeg. Het was te zien dat de handel in luchtballonnen goed ging. Rommeldam zag er na die week uit als een slapend stadje. Het pittige geknetter en geknal van het verkeer had plaatsgemaakt voor een dromerige stilte. En in plaats van lichtblauwe benzinewalm kronkelde er nu nog slechts een grijze damp de lucht in. Dat was de droomlucht die uit de schoorstenen en kieren uit de gesloten kamers ontsnapte. Want die lucht blijft niet hangen. Ze vervliegt na enkele uren en moet dan weer worden aangevuld uit nieuwe ballonnen. Dat is trouwens goed voor de zaken. Tom Poes liep die morgen wat eenzaam door de stad, maar dat hinderde hem niet. Hij had een afspraak met Super en Hyper, en daarom stapte hij stevig door. Daar lag het slot Bommelstein somber tussen de verlaten boortorens. Het is maar goed dat er niet meer gewerkt wordt Dit is de laatste dag En heer Bommen moet dus betere zaken hebben gedaan dan Beurskraker Maar nu is het zaak om te zorgen dat hij niet doorgaat met zaken doen Ah, uh, ben je daar? Wij ook, zoals je ziet Jongens van de klok <laughs> Kom, we gaan een einde maken aan het monopolie van die bollen Tenslotte heeft iedereen recht op een beetje lucht Wat jij Tom, jongen Wijs ons de weg 1946. Ah. 31. 5.000. 59. 7.000. 2. De tijd vervliegt. Oh. U zult moeten voortmaken. Want de spanning is te groot. De zevende dag is de laatste. O, oh, lucht verplaatsen. O, oh, ik sta ook overal alleen voor... Tom Poes zou mij helpen, maar waar is hij? En hij is de enige die mij helpen kan, want een ander zou mij maar bedriegen. Ach, het is vreselijk om een eenzaam zaak te zijn. Hm. Uw eenzaamheid loopt af. Oh. Mijn bol zegt mij dat er vreemden mijn verblijfplaats naderen. En dat... ...is het einde van vele beslommeringen. Wij gaan de zaken wat groter aanpakken. Oh. Dat gepruts van jou is kruimelwerk, zonder van de centen. We moeten de tussenhandel uitschakelen. Het alleenrecht van één persoon is maar ongezond. Oh, hoe, hoe kom je hier? Hoe wist je? Geen gepraat. We moeten aan de slag. U zult zich moeten reppen. Dit is de zevende dag. En de spanning is groot. Dat heb jij hem ook. Ja. Nou, maar we kunnen wel zonder je, hoor. Je wordt bedankt en je kan verdwijnen. Dit had ik verwacht. Het is de loop der dingen. Alles gaat zoals het gaan moet. Maar alleen de wijze kan haar lering uittrekken. Verdwijn. En jij ook. Bolle, ruiken. Maar hoe komen jullie hier? Wie heeft jullie de god gewezen? Oh... Jij? Het is allemaal voor uw bestwil. Ja, hoor jij niet wat Super zegt? in! Dus, dus jij hebt mij verraden. Dat is dus je hulp. Jij hebt deze schurken naar mijn god gebracht. Maar het is uw god niet. Dat is het juist, heer Olly. Als ik u helpen wil... Jij! Ja. Geen herrie hier. Verdwijn, bolle. Het is heus allemaal voor uw bestwil. Het ging er immers om om de weddenschap met beurskraken te winnen... en niet om het zaken doen met droomlucht... Denk nu toch even na, heer Bommel. Schrijf nou maar uit met dat fijne gepraat, denk je Dat helpt toch niet meer? Zaken zijn zaken. Wacht even, Bolle. Ik ben de kwaadste niet en daarom krijg jij een presentje van me. Hier, dit zal je opvleuren als je thuis bent. Hij drukte heer Bommel een ballonnetje in de handen en keek de ingezakte gedaante hoofdschuddend na. Wat? Ja, ja, ja, ja. Als koopman moet men wel eens hard wezen. Maar nu we de zaak gezuiverd hebben. Kunnen we er iets moois van maken? Iets moois is niet zwaar, ben jij daar nog? Maak dat je wegkomt. Ja, ja. Ik ga reeds. Nog één opmerking slechts: lucht is licht en stijgt dus op, maar olie is zwaar en zinkt weg. Had je nog iets? Ja. Nog dit. Het is vreselijk dat lucht altijd in olie verandert, wanneer men er zaken mee doet. Loop naar de maan. Precies. En met deze opmerking verdween hij uit het gezicht en uit dit verhaal. Intussen was Hyper reeds aan het werk gegaan. Hij had een luchtzak over de luchtkoker gebonden en wachtte tot het ding zich zou vullen. Toch, er gebeurde iets heel anders. Diep in de grond borrelde het een beetje. Een weinig lucht siste in de ballon en toen volgde er een straal zwarte vloest. Donders! Het is alleen maar smurrie. En, en die zak weg! Donders! Dat is geen lucht. Nee. dat zeg ik toch? Het is alleen maar Smurry. Wij zijn bedrogen. Smurry, Smurry. Droom, trap. We zijn genomen. Waar is die tomboes? Tomboes. Tomboes. Waar is? Wat een ellende. Ik moet, heer Bommel, duidelijk maken wat ik heb gedaan, want dat heeft hij helemaal niet begrepen. Oh, door iedereen verlaten, bedrogen door mijn compagnons en verraden door mijn beste vriend. Het is mijn enige troost dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Oh, het bestaan heeft op deze wijze geen waarde meer. <tot> Hij nam een scherp geslepen brievenopener te hand. Vergeet hoe Soms is het leven te zwaar om te dragen voor een fijnvoelend heer. Hij hief het doek op en stiet hij met kracht in de windzak. Geld. Droomlucht geeft wat men graag wil hebben. Dus het is zo dat ik alleen maar geld wens... Hoe kan dat nu? Geld speelt immers geen rol. Hoe komt het dan dat alles wat ik zie bankpapier is? Daar is iets vreemds aan, als men begrijpt wat ik bedoel. Is het dan zo ver met mij gekomen? Alles verloren. Wetenschap verloren, zaak, vrienden en relaties verloren. Zelfs mijn fijn gedachtenleven heb ik verloren, want ik kan alleen maar aan geld denken. En dat is toch wel erg grof. Ach, wat is er van mij geworden? Hoe kan ik nog ooit doddeltje onder ogen komen? Hm. ze is thuis. Misschien is de koffie wel warm. En wie weet, een goed gesprek kan veel troost geven. Heer Olly wierp een verlangende blik door het venster en toen hield hij verrast stil. Want daarbinnen zat juffrouw Doddel bij de kachel te breien en tegenover haar zat hij zelf een pijp te roken. De verklaring van dat vreemde verschijnsel was niet ver te zoeken. Voor de kachelplaat lag een lege ballon waaruit nog wat lucht ontsnapte. Droomlucht? Ook Doddeltje heeft dus droomlucht gekocht. Maar wat kan het betekenen dat ik... Dat ze mij... Dat ik daar zit? Goh, men krijgt wat men wenst met die droomlucht. Zou dat dan soms betekenen dat ze... Dat ze mij dan toch... Ach, het leven heeft toch mooie kanten, als iemand begrijpt wat ik bedoel. Mooi om een bommel te zijn. La, la, la, la, la. De beurskraker zal de wetenschap nu wel gewonnen hebben. Mijn huis zal nu wel van hem zijn. En dit fraaie landschap zal spoedig bedekt worden met oliebronnen. Maar ach, er zijn belangrijke dingen op de wereld. Een bommel vindt zijn weg wel. Hij ronde een kromming in de weg en toen hield hij verrast de passing, Want daarvoor hem spoot een dikke straal olie uit de grond... tussen de overblijfselen van wat eens een toren geweest was. Een spuiter. De druk is te groot geworden. Wat, wat, wat bedoel je? Wat, wat is er gebeurd? Ja, het is droomlucht. Wat? Lucht wordt olie, zei El... De maanloper, weet u nog wel? Ja, ja. Hij heeft al die lucht samengeperst om een miljoen ballonnen te kunnen vullen. Maar toen dat niet op tijd gebeurde is het allemaal olie geworden en die is onder de grond hierheen gelopen. En nu is de druk te groot. Zo'n wilde spuiter is altijd een strop, want nu kan hij de olie niet opvangen. Laat hij ook eens een strop hebben. Ik heb stroppen genoeg gehad. Vooral doordat jij de god als super en hyper verraden hebt. De super en hyper hebben ook een strop. De lucht is olie geworden en zij hebben dus niets meer. Oeh, dat, dat is waar. Maar het ging om Beurskraker. Die kan zich nu in olie baden, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft de weddenschap gewonnen en ik word uit bobbels gezet. Ik geloof niet dat hij hem gewonnen heeft. Want ik heb hem twaalf ballonnen gegeven... en daar heeft hij te druk mee gehad om zaken te doen. De post. Oh. Huh? Giro-overmaking van de N.V. Super voor de levering van 6.794 ballonnen. De somma van 679.400 florijnen. Ah, oh, nou, wat zei je, heeft beurskraken geen zaken gedaan? Nee. Nu ik wel. Superzaken. Maar dan heb ik de weddenschap nog niet verloren. Dat is wat ik zei. Oh. De heer Beurskraker bevond zich nog steeds in zijn kantoor en wandelde daar rond tussen de boortorens die door de droomlucht waren opgetrokken. Wanneer het beeld vage werd, prikte hij een nieuwe ballon door, want hij hoefde er niet op één meer of minder te kijken. Alleen was het hinderlijk dat er op een gegeven moment twee figuren door het landschap snelden... in wie hij heer Bommel en Tom Poes herkende. Ook werd hij nu een windvlaag gewaar die van de gang kwam en die het landschap als een nevel uiteendreef. Wat, wat moet dat? Laat die deur dicht! Ik uh, kom u vragen hoe de zaken staan. De tijd van de wetenschap is om. De wetenschap? Ja, de burgemeester had geen tijd. En, en, en de wethouder niet. Ze hadden het te druk met droomlucht. En, een... en u ook? Ja. Nu, ik niet, hoor. Ik heb het hoofd koel gehouden en goede zaken gedaan met die droomlucht. Alsjeblieft, een gyro-overschrijving waar mijn winst op staat. Daar hebt u niet van terug, hè? Ach ja, een heer blijft met beide benen op de grond staan omdat hij soms wel eens door vrienden geholpen wordt. Maar daar is hij dan ook een heer voor. De droomlucht van burgemeester Dikkerdak was verbruikt aan hengelsport en allerlei badplaatsgenoegens. Toen hij nu op zijn dringende telefoontjes geen antwoord kreeg besloot hij om persoonlijk naar de NV Super te gaan om nieuwe ballonnen te halen. Want zonder die dingen kwam het leven hem grauw en kleurloos voor. Doch voor het groot gebouw Utopia, waar de eens zo bloeiende NV-kantoor hield... stond reeds een lange rij klanten die diezelfde gedachten hadden gehad. Het spijt me wel. Het directiekantoor is op slot en er wordt niet opengedaan. Langs de regenpijp naar beneden. We moeten wegwezen hier... Ja. Beneden op de binnenplaats staat nog een wagen die niet gelost is. Die zullen we nemen. Wat een ellende. Eindelijk gingen de zaak eens goed. En nu is het weer wegwezen geblazen. En het eerste is dat ik net die Giro-overschrijving voor bommen heb gemaakt. Het is zonde. We hebben nog een paar dozijn ballonnen. En we hebben wat spaarcenten. Maar we hebben niet slecht geboerd. Het is genoeg om in een vreemd plant een nieuwe zaak op te bouwen. Maar wat voor een zaak... Met die paar ballonnetjes beginnen we niets. En Bommel woont er maar. In zo'n bolle Bommel steinen. En nu doet hij een olie. Zie je wel, baas? Allemaal boortorens. En de olie is aan het spuiten, geloof ik. Dat is ook niet zo leuk. Een ramp! Dit is, dit is een ramp! Spuitende olie, dat is een ramp! Dat, dat komt ervan. Sommige lieden zijn bang dat ze niet genoeg krijgen. Maar trek het u niet aan, de wetenschap is toch verloren. Ruim die petroleum op en verdwijn. Deze woorden waren te veel voor de ondernemer. In zijn drift verloor hij zijn sigaartje. En nu gebeurde er wat oplettende luisteraars bij het begin van dit verhaal al hebben voelen aankomen. De spuitende olie vatte vlam en het gehele oliemeer stond plotseling in vuur. De volgende morgen zat de burgemeester weer achter zijn bureau op het stadhuis. Hij gevoelde zich katterig door gebrek aan droomlucht. En de dagelijkse sleur staarde hem somber aan. Ik overweeg die handel in ballonnen te verbieden, Bas. dromen leidt tot niets. Men moet met beide benen op de grond staan. Anders denkt men dat het leven een lolletje is. En dan raakt de gemeente ontwricht. Ja, burgemeester. Dromen zijn bedrog. Maar het hoeft al niet meer. Wat hoeft niet meer? Dat verbieden. De NV Supers droomlucht is voortvluchtig. Ze zijn weg en ze hebben alles meegenomen. Jammer. Eh, gelukkig bedoel ik. Dat is dus afgehandeld. Dan gaan we nu die aanvragen van de heer Beurskraker behandelen. Die oliezaken wachten al te lang. Dat hoeft ook niet meer. Het olieveld staat in brand en de heer Beurskraker is vertrokken. Hij heeft zijn zaken aan Bommel overgedaan en die breekt alles af. Al die boe bedoel ik. Oh. Nou, hieruit kan men leren dat alles zich vanzelf oplost... wanneer men van tijd tot tijd een weinig rust neemt. Men moet zich niet overwerken, Bas. Die avond liep Tom Poes een beetje verloren langs slot Bommelstein... Hij zag dat de olie was uitgebrand en dat heer Olly al begonnen was met het verwijderen van de boertorens, nu hij zijn weddenschap gewonnen had. Het is dus goed afgelopen. Maar hoe staat het met heer Olly? Dag, Wat loop je daar? Kom toch binnen? Doddeltje is er ook. En Joost heeft de maaltijd juist klaar. Laten we er een gezellige avond van maken. Bent u niet boos meer? Omdat u geen zaken meer kan doen, bedoel ik? <laughs> boos? Wel nee, jonge vriend. Waarom zou ik zaken willen doen, terwijl geld voor een heer geen rol speelt? Ik stel voor een dronk uit te brengen op Topoes. Nou ja. Die zo goed heeft geholpen bij het oplossen van dingen die zichzelf oplossen. Als men begrijpt wat ik bedoel. Alles is weg, alleen een heer blijft bestaan. En dat is goed geregeld. Want die kan ervoor zorgen dat de boortons worden verwijderd en dat de natuur zich herstelt. Oh, jij kan toch ook alles, Olly.